hier van Mart Grol. Goedemiddag. Nu de sneeuw naar het oosten van het land trekt... ook daar steeds meer problemen. Bijvoorbeeld op het spoor met vastzittende wissels en uitvallende treinen. De rest van de dag rijden nog minder treinen in ons land... dan al de bedoeling was met de winterdienstregeling, zegt NS. De gevolgen van de sneeuw die is gevallen deze ochtend... zijn eigenlijk iets groter dan dat we hadden verwacht. En daardoor lukt het niet om die winterdienstregeling te rijden. En zijn er nog meer treinen uitgehaald dan dat we hadden gehoopt. Ook met de bus gaan is een uitdaging vandaag. Op Schiphol is er wel weer antivries om vliegtuigen ijsvrij te maken. De ziekenhuizen en de ANWB Wegenwacht hebben alles onder controle, zeggen ze. Heb je boodschappen bij Picnic besteld, dan komen die niet. Alles is vanwege de gladheid geannuleerd. Ondertussen is sneeuw natuurlijk ook gewoon genieten. Bijvoorbeeld met je kleintje. Op een slee hoort de NOS in het Noord-Hollandse schorrel. Het is heerlijk weer, toch? Voor we hem de eerste keer. Dan gaan we eens even kijken hoe hard we naar beneden kunnen zo. We hadden een enorme mazzel gisteren. Wij zijn gistermiddag vanuit Maastricht deze kant opgereden. Toen was het even vrij, maar de volgende na kon het niet. Ik heb te doen met al die mensen die er last van hebben, maar wij genieten ervan. Code oranje is verlengd in een groot deel van het land... omdat er losse winterse buien aankomen. Alleen in Zeeland, Zuid-Holland en op de Wadden code geel. Ander nieuws, de dagenlange stroomproblemen in Berlijn... zijn steeds meer voorbij. Tienduizenden huizen en bedrijven zaten sinds afgelopen weekend... in de kou en het donker na een brand. En linkse extremisten zeggen achter die brand te zitten. Er is nu een tijdelijke kabel aangelegd... en in de loop van de middag moet iedereen in Berlijn weer elektriciteit hebben. En bij ons is het dus winters. In het zuiden van Australië hebben ze juist de met een hittegolf, meer dan 40 graden op veel plekken. Dus ook kans op problemen met natuurbranden, die woeden soms ook al. Brandweermensen in Australië zetten zich dus schrap. Nou, wat een verschil met hier. De sneeuw trekt dus naar het oosten weg. In het westen natte sneeuw of regen. Lokaal dus ook kans op gegladheid, spekgladde wegen. Morgen droger en dan wim 1 tot 3 graden. Situatie op de weg. Nou, de drukte valt reuze mee. Er zijn uh, eigenlijk uh, weinig bijzonderheden. Eén file, en dat is gelijk de langste, op de A13 Rijswijk richting Rotterdam. Of de andere kant op Rotterdam richting Rijswijk, tussen Berkel en Roderijs en Delft. Daar drie kilometer, vertragingstijd, 10 minuten. En één flitser op de A13 van Rijswijk naar Rotterdam. Precies waar die file staat, denk ik, hekt de paal 6,8. Wim van Helden. De alarmschijf voor je zometeen is van Thomas Gray. Ook de Red Heart Chili Bambers En dit is Damiano David. Talk to me. Music. music. <middels>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 bij de Hot Chili Peppers Bekje Music. Under the Bridge. Kan het nat en glad zijn? Nou, je werkt het aan alles. Ik kreeg net een melding uh, dat de Albert Heijn de bezorging van mijn boodschappen geannuleerd heeft. Dus ik moet straks nog echt nog even voor het avondeten in de supermarkt in. Uh, de school van mijn kinderen is vandaag dicht. Uh, ze hebben sneeuwvrij, wat voor hen natuurlijk uh, helemaal geen straf is. Die gaan 200 keer uh, lekker uh, van de berg af met de slee, dus dat komt helemaal goed. Ja, er zijn sowieso de hele week nog geen voetbaltredingen en wedstrijden ook. Er wordt in verschillende gemeenten inmiddels al minder gestrooid... vanwege zouttekorten. Nou, die eisen op Schiphol, dat gaat wel weer goed... zodat de vluchten dan eventueel nog wel kunnen gaan. Ja, en het heeft op de zevende dag van dit nieuwe jaar. Het is vandaag 7 januari. En daarmee heeft het in de beeld al meer dagen gesneeuwd... dan in de afgelopen vier jaar. Hé, hey, Wimpie, goeiemiddag! Hopelijk zijn je liedjes beter dan het weer... Laten! Nou, zeker Robin, terwijl buiten alles wit is, hoor je op de radio Thomas Gray en die is fijn! De Q-Music. Alarmschijf. Thomas Gray. Rumors. Q. Q-Music.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 Woensdagmiddag, kwart over één. Normaal mens zit gewoon lekker aan de boterham. Deze gasten zijn al knetterlam. Shabuzi, everybody at the bar getting tipsy. Hoeveel hebben ze er gedronken dan? One, two, three, uh, my baby.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 Ik zei, dit wordt de nummer 1 met de kerst. Nou, dat is niet gelukt. Ze heeft wel het linker rijtje van de top 40 gehaald... en ze staat er nog steeds in. En ook op dit soort dagen valt dit toch extra goed, hè? Een mooi nieuw liedje van Hannah May. Wacht op mij, Back to Music. I wanna feel the heat, I wanna open the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love going to overdose. Part voor 2 gaat de strijd om de eretitel verder. Het Slimste Bedrijf. Nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland komt eraan. En dat kan vandaag zomaar eens vanuit een huiskamer zijn. Misschien wel die van jou. Hè? Ook als je thuis werkt kun je gewoon meespelen. Met uh, Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je één minuut om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden. Alvast even een opwarmertje. Ja, het is steeds weer de vraag of ze in de witte limousine stappen... om een familiereil goed te maken. Het is toch wel mijn guilty pleasure op tv. Gisteravond begon een nieuw seizoen van het familiediner. Nou, de eerste ruzie van dit seizoen ging over een dochter... die aan haar moeder geld had gevraagd voor het meerijden. En ja, daar dus vroeg ze bezinegeld voor. En ik heb zoiets. Een moeder betaalt geen geld. Nou, eerst gaan ze ermee akkoord. en puntje bepaald uh, vindt mijn moeder dat een dochter... niet aan een moeder geld hoort te vragen. Ja. Puntje bepaald. Hé, hey, ik wil van je weten, wie presenteert al 25 jaar het familiediner? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen vier uur s middags en negen uur s avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten... en laat dan ook je auto op.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 Zo'n goede deal, die wil je meteen. Ga snel naar simio.nl. Sneeuwbuien trekken van west naar oost. Plaatselijk kan het wel tot 10 centimeter nog vallen vanmiddag. Uh, vanmiddag geldt nog steeds code oranje voor het hele land. Situatie op de weg valt mee. 10 files zijn er gemeld. Twee die eruit springen. Dat is de... aan. Uh... 28, groningen Assen tussen Groningen-Zuid en Zuid-Laren. Daar staat inmiddels 9 kilometer file. Je vertraging is daar ongeveer een kwartier. En op de A58 van Breda naar Tilburg tussen Galder en Ulfhout... in verband met het ongeluk daar, 2 kilometer. Ongeveer 10 minuten extra reistijd. Doe voorzichtig. Music. Wim van Helden. Tom Grenner, is er meteen. En dit is Marshmallow. Holy Water. You better with you.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 out a little holy water yeah yeah, yeah yeah yeah yeah Pour out a little holy water Memories they streamed out my best, smiling while I bite through the pain Guess I'll never know why the good guy young, yeah Looking for somebody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 at the end. met iemand in de familie? Nee. Stel nee. dat je het zou hebben, zou je instappen? Sorry? Ik zeg, stel dat je het zou hebben, zou je dan instappen in die witte limousine? Ja, zeker. <laughs> ja, gratis dineretje. eentje. Zeker. Hey, het Absoluut. familiediner is weer begonnen bij NPO1. Uh, 25 jaar al wordt het gepresenteerd. Door wie? Bert van Johan. Ja, als die bij je voor de deur staat, dan weet je hoe laat Het is. Hè? Het... het bedrijf van Nederland. Ja, gisteren hadden we een kinderopvang, kinderopvang dichtbij uit Vianen. Vandaag wederom een kinderopvang Partout uit Oudmarsum. Klopt, ja. ja. Ja, gisteren was de tijd niet zo heel best. In Vianen hielden ze 22 seconden over. Dus ik hoop dat jullie dat beter gaan doen. We gaan dat weer doen. En jullie zijn toch een van de weinige bedrijven die wel gewoon open zijn vandaag, denk ik. Ja, klopt. Ja. Ja, tenminste, open zijn. Er zijn toch heel veel mensen wel thuis aan het werk, waar dat kan natuurlijk. Bij de kinderopvang wordt het lastig. Ja, bij mij is, echt, is, is, is, is er heel veel dicht, ook de school en zo. Bij jullie ging het goed ook met personeel om op de zaak te komen? Ja, dat ging allemaal redelijk. Vannacht ging het op zich nog wel redelijk. Maar nu begint het wel mooi weer te worden. Ja, oké. Nou, ja, dan moeten we even kijken of dat je overnacht straks of niet... Ja, dan zien we het al. We zien het wel, we zien het wel. Kijk, de nuchterheid, die hoor ik, en dat is goed in dit spelletje. Houd hoofdkool, één minuut de tijd. Zo snel mogelijk vijf vragen goed beantwoorden. Debbie en collega's, zijn jullie er klaar voor? Ja! Yeah! Nou, dit klinkt heel goed. Klinkt veelbelovend. Jullie tijd loopt nu. Wat is de zesde maand van het jaar? Juni, juni. In welk land ligt skigebied saalbach hinterglem Oostenrijk. Bij welke band keert drummer Bram van den Berg terug? Pas, pas. Waar houdt een podoloog zich mee bezig? Goed, de, de. Van wie zijn de top 40 hits undressed en 12 to 12? Uh, pas, pas. In welk jaar was de laatste Elfstedentocht? Pas, pas. Hoe heet de gratis webmaildienst van Google? Pas, pas. Tot welk koninkrijk behoort Groenland? Engeland. Wie schilderde de aardappeleters? Aardappeleters, wie? Bas, nee. Pas, hoeveel wat eilanden heeft Nederland? En welk fruitsoort noem je in het Engels pineapple? Ananas. Ja, aranas. Vlak voor het einde van de tijd. Jongen, jong, jongen, het is niet mee vandaag. De drummer Bram van den Berg hoort bij CrashIP. Weet je nog, hij verliet een paar jaar geleden CrashIP voor een uitstapje naar U2, heeft hij een tijd bij gespeeld. Ja, klopt. Nou ja, Hij is nu weer terug bij CrashIP, dus gewoon. De top 40-hit, Undressed in 12-12, to Somber. Oké. Ja. Laatste Elfstedentocht was in 1997. Ja. Ja. Daar. wat heet je weer? Die, uh, die won, geloof ja, ik. Ja. Uh, ja, achteraf weet je het. Hè. De gratis webmaildienst van Google. Ik zag gewoon Gmail, joh. Oh, oh. Uh, ja. Groenland, Denemarken, aardappeleters, Vincent van Gogh. Oh, ja. Uh, ja. Nou, dat ja, dat waren de antwoorden die allemaal niet goed waren. Gelukkig waren er ook nog vijf wel goed. Maar echt uh, net, net, net binnen de tijd. Zes oh. seconden slecht, viel jullie oh. over. Ja, je Jullie weekend. kunnen het zeker opnieuw proberen. Je krijgt van mij het slimste bedrijf kaartspel. Gewoon lekker blijven oefenen en meld je vooral een weer een keer aan. Zeker, door zeker. En uh, doe voorzichtig, hè? Komt goed, blijf voor het belletje. Het slimste bedrijf van Nederland. These words are my own. Who I am yeah. is what uh -huh. I do, and I was. De jarige Everjack wil ik zeggen. Nee, die andere. Waarmee hij het samen doet. Elu Black en Everjack. Hij is jarig vandaag. Elu Black. Je koopt er niks voor, maar toch leuk voor hem. In my world zometeen. En hoe ziet de wereld eruit, Mart Grol? Nou, vooral dit. Een verse sneeuwupdate. Met onder meer ook grote winterse problemen voor de sport in ons land. Hey, ondernemer.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 Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Geniet van een privézwembad of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op Villa4You.nl hey, Nu 50% korting. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is wel pellet voordeel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 We komen eraan. Vierde de Olympische Winterspelen van 6 tot en met 20 februari in het Staatsloterij Team Huis. De plek waar Oranje thuis komt. Waar we samen juichen en sportprestaties vieren. Dit is ongelooflijk.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 Even lunchen en even sparen. Nu bij Spar een combi deal. Een vers broodje en drankje naar keuze voor 575. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor Knap. De ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis. Knap. De bank voor ZZP'ers. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Jij wil een zaak waar een luchtje aan zit? Waar wacht je op? Start de vakopleiding Parfumerie. En...